11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een deel van de route in kaart gebracht... die de vader van de twee vermiste jongens uit Zeist heeft afgelegd. Dat is gebeurd met gps-gegevens van zijn mobiele telefoon. Maar het stuk van Limburg naar Renen ontbreekt omdat er toen geen signaal was. De politie hoopt dat getuigen de ontbrekende informatie kunnen geven. De vader pleegde maandagnacht in Doorn zelfmoord. De jongens worden vermist. Op verschillende plekken op de Utrechtse Heuvelrug... hebben vrijwilligers vandaag naar sporen gezocht, maar zonder resultaat. Morgen gaan ze verder. De burgemeester van Zeist is vanmiddag op bezoek geweest... bij de moeder van de jongens. Ze vertelde hem dat ze uit het hele land berichten en kaartjes krijgt... en dat die een grote steun voor haar zijn. Staatssecretaris Wekers heeft maatregelen aangekondigd... om fraude met toeslagen tegen te gaan. Wie niet bekend is bij de Belastingdienst... krijgt geen voorschotten meer uitgekeerd... En dat geldt ook voor mensen die geen actueel woonadres hebben. Dat schrijft Wekers aan de Tweede Kamer. Hij wijst erop dat het huidige systeem, waarbij burgers makkelijk een voorschot krijgen... en pas achteraf worden gecontroleerd, de wens van de Kamer was. De gemeente Maastricht wil twee coffeeshops voor drie maanden sluiten. Ze verkochten, ondanks waarschuwingen van burgemeester Hoes, softdrugs aan buitenlanders. Op maandag en dinsdag deed de politie in Maastricht invallen... bij de coffeeshops Mississippi en Kosboor... Daarbij werden de eigenaren aangehouden en softdrugs in beslag genomen. Ziekenhuizen declareren regelmatig te veel, soms wel duizenden euro's per patiënt. Dat blijkt uit meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, die RTL Nieuws heeft opgevraagd. Bij de toezichthouder zijn 200 gevallen bekend van dubieuze ziekenhuisrekeningen. Zo lijken ziekenhuizen vaak lichtdagen met overnachtingen te declareren voor patiënten die polyklinisch zijn behandeld. In Mexico is de kleinzoon van de legendarische zwarte activist Malcolm X vermoord. De 28-jarige kleinzoon zou zijn doodgeschoten tijdens een beroving... maar er zijn ook berichten dat hij van een gebouw is gegooid. Malcolm Shabazz was zijn leven lang verwikkeld in geweld. Als kind stak hij al het huis van zijn oma in brand. Hij was toen twaalf. Zijn oma, de weduwe van Malcolm X, kwam daarbij om het leven. Er zit meer kooldioxide in de lucht dan ooit... Uit internationale metingen blijkt dat de hoeveelheid CO2... de grens van 400 ppm heeft overschreden. Dat betekent dat van iedere miljoen moleculen in de lucht... er 400 CO2-moleculen zijn. Dat is in zeker een miljoen jaar niet voorgekomen. Volgens wetenschappers wijst dat erop dat het broeikaseffect... nog niet onder controle is. De elfsteden Oldtimer Rally in Friesland gaat morgen gewoon door. Ondanks het ongeluk van vandaag. Een MG uit 1938 reed in Wiekel een feesttent binnen. Vier mensen raakten gewond, maar omdat er niemand in levensgevaar is... kan de Elfsteden-rally volgens de organisatie gewoon doorgaan. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen trekken buien over met kans op windstoten. Maar smiddags ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Zondag iets koeler met vooral in het noorden en oosten regen. Dit was het NOS Journaal. Natuur verkopen aan de hoogste bieder? Dat is toch bizar? Laten we nu samen de natuur vrij kopen. Kom snel partijvoordedieren.nl Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dotcom. Logisch toch? Want dat is de standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Ervaar zelf de kracht van een dotcom-domein. Koop de natuur vrij. Kom snel!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 AD presenteert het exclusieve boek Koning, afstand en opvolging. Lees alles over de historische abdicatie en de inhuldiging van de nieuwe koning. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Geniet na van deze historische dag en koop dit prachtige boek. Morgen voor maar 6,95. Exclusief bij het AD. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Goed en slecht nieuws voor fraudeurs vandaag... in de brief van staatssecretaris Wekers over de Bulgare fraude. Het slechte nieuws is dat u, als u geen adres heeft... of als de gemeente het vermoeden heeft dat u fraudeert... straks niet meer van tevoren toeslagen kunt aanvragen. Jazeker, tot nu toe kon dat wel. Het goede nieuws is dat het pas per 1 januari volgend jaar ingaat. U heeft dus nog even. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Een bankroof van 45 miljoen dollar in 10 uur tijd... gepleegd door een grote groep mensen wereldwijd gewoon door te pinnen. Nou ja, gewoon. U hoort zo hoe ze dat deden. Verkiezingen in Pakistan morgen. Historische verkiezingen zelfs. Want er gaan meer mensen stemmen dan ooit. Maar of de meeste stemmen ook gelden? Nee, Tahir en Mark Kolpaard weten er veel van. Wat gebeurt er als je je man of vrouw verliest... maar het lichaam van die man of vrouw wordt nooit gevonden? Het overkwam Karin van Gorkum. Ze legt uit waarom zij vindt dat er een centraal punt moet komen... voor mensen die hun leven zichzelf verliezen... maar niet kunnen terugvinden. Dan cabaretier Dolf Jansen. Die maakt cabaret, presenteert op de radio, loopt hard... maar heeft ook nog tijd om een boek te schrijven over zijn grote liefde. Ierland. Hij is hier. En om 5 voor 12 probeer ik een oude Air Force One aan te schaffen. Maar eerst krijgt u een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 10 mei. Als iemand het ziet, gelijk ho roepen. Iedereen stopt en dan gaan we kijken wat er is gevonden. Vandaag gingen honderden vrijwilligers de bossen in bij Doren en omstreken... om te zoeken naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Er zijn heel veel mensen die voelen zich machteloos. Die willen iets doen en op deze manier kunnen wij gewoon ons steentje bijdragen. Machteloosheid dus, maar ook geografische verbondenheid was een reden om mee te doen. Puur het feit dat je zelf uit Doren komt. En het, het, het effect dat er zo dichtbij komt. Het, het, het effect dat het toch uit Seys komt. De vader in doren gewerkt heeft. Dat het redelijk lokaal betrokken wordt. Iedereen is ermee bezig. Weer anderen waren toevallig in de buurt voor iets heel anders. En wij waren van plan om hier in de buurt te gaan wandelen. En wij voelden ons dat ongemakkelijk om gewoon wat te gaan wandelen... terwijl zo'n zoekactie uh, plaats zou vinden. En uh, nou, we hebben ons aangemeld. De politiewoordvoerder was er niet zo blij mee. Wij staan niet uh, te trappelen uh, dat iedereen zomaar een bosgebied ingaat. Wij doen dat met specialisten. En het zou niet goed zijn als daar al uh, 80 of 100 mensen hebben gelopen. De politie had een punt. Vrijwilligers zouden zomaar sporen uit kunnen wissen. Een journalist van een Vandaag was getuige toen iemand een oude schep vond. Heb je al gemeld aan de politie? Bevolen die is uh, niet die gemeld. We hebben net gezien dat het echt een veel te oude schep was. Die al zodanig onder de grond lag dat dat geen optie kon zijn. Maar uh, kan jij dat beoordelen of moet de politie doen? Dat gaan we hebben we net met z'n allen staan beoordelen. Sommige speurders beweerden zelfs dat de lokale politie sporen helemaal niet belangrijk vond. De politie hier hierindoor heeft ook gezegd dat de, de, de vindst van de kinderen is belangrijker dan het vertrappen van eventuele uh, sporen. De politie krijgt ondertussen duizenden beelden binnen van tankstations, bedrijven en particulieren waarop de auto van de dader zou kunnen staan. Uh, ja, en dat houdt ook in dat we heel veel werken bij krijgen. Daar zijn we wel blij mee overigens. We hebben wel extra mensen in dienst geroepen om te vragen, om te helpen, om die beelden uit te kijken. We gaan verder met de vliegramp in Tripoli van drie jaar geleden. Een stichting van nabestaanden wil graag geld voor een monument. De voorzitter is de opa van de enige overlevende van de ramp. Het jongetje Ruben. De verslaggever van WNL vandaag de dag vroeg hoe het met hem is. Goed. mag ik, ik het wel later. Want het manneke moet groeien. Het manneke moet zich wegvinden in deze maatschappij. Na een beetje doorvragen wil de opa nog wel iets kwijt. Het is gewoon een, een godsgegeven. Goed dat de man niet eruit gekomen is. Niemand begrijpt het, wij ook niet. Dus uh, laat ik het zo zeggen: wij als opa en oma, wij zijn tevreden. En, de man, en dan de man uit Cleveland, die verdacht wordt van ontvoering en verkrachting van drie vrouwen. Een dochter van hem kwam aan het woord. En I'm just I'm disgusted, I'm horrified. Nu ze wist dat haar vader drie vrouwen tien jaar had opgesloten, viel ineens een paar dingen op hun plek. If we be out at my grandma's having dinner, he would. Ze heeft haar vader niet meer gesproken, maar al wel besloten dat ze hem nooit meer wil zien. De buurman die ervoor zorgde dat de verdachte werd opgepakt, is inmiddels een cultfiguur. Dat komt doordat de buurman op een wel heel bijzondere manier uitleg gaf aan de verslaggevers. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Dead yeah, giveaway. Charles. Charles, thank you very yeah, much. Give away. Zijn manier van praten was zo apart dat een paar jongens er een muziekje onder hebben gezet. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Een bankroof van 45 miljoen dollar. In tien uur tijd werden ruim 3000 pinautomaten wereldwijd geplunderd. Dat klinkt als een James Bond film, maar het is echt gebeurd. Aan de lijn is Michel van Eten. Hij is hoogleraar internetveiligheid aan de TU in Delft. Goedenavond. Goedenavond. Het is uh, uh, in februari gebeurd, maar het werd vandaag in New York bekendgemaakt. Hoe hebben ze het gedaan? Nou, er zijn een aantal mensen die zich toegang hebben weten te verschaffen tot de computers van... Uh, wat heet payment processors. Dat zijn bedrijven die betalingsverkeer afhandelen. Bij die bedrijven hebben ze vervolgens van een aantal uh, creditcards uh, de opnamelimiet opgeheven. Waardoor er dus onbeperkt van met die kaart opgenomen kan worden... Vervolgens hebben ze de gegevens van die kaart, inclusief de pincode... naar handlangers in 20 landen, of 24 landen geloof ik zelf, gestuurd. Die hebben daar kaarten mee uh, gekopieerd, zoals ook uh, met skimmerkaarten gekopieerd worden. En vervolgens zijn die handlangers ja, duizenden uh, pinautomaten langsgelopen... en hebben overal uh, 1, 2, 3 euro opgenomen... En uh, tot het bedrag uiteindelijk in tien uur tijd tot 45 miljoen dollar was opgelopen. Dus ze hebben uh, creditcards vervalst en daarmee hebben ze op allerlei plekken op de wereld met een hele grote groep mensen geld opgehaald. Correct. Uh, hoeveel mensen waren er ongeveer bij betrokken, vermoedt u? Nou ja, de Amerikaanse groep uh, handlangers die nu is opgepakt waren er acht of negen. Nou, keer 24 landen. Die orde groot moet je denken. Dus dan hebben we het over uh, 200 mensen. Maar hoe kennen die mensen elkaar? Ik doe, uh, ja, dat is een, uh, een van de minder duidelijke zaken. Omdat degenen die hier achter zitten, die zijn niet opgepakt. Dit is echt het voetvolk in de VS wat nu is opgepakt. En ja, die hebben ongetwijfeld via uh, criminele netwerken uh, contact gelegd. Het waren ook vrij lokale, laten we zeggen, niet uh, erg uh, um, grote criminelen, het waren echt kleine jongens. En ja, daar moet je er dan een handje vol van verzamelen. Ja. En uh, die zet je vervolgens aan het werk. Ja. Want we hoorden vandaag ook het bericht dat er twee Nederlanders in Duitsland opgepakt zouden zijn. Heeft dat hiermee te maken, voor zover u weet? Daar heb ik nog niks over gehoord. Daar heeft u nog niks weten. over gehoord, nee. Maar met de arrestatie van vandaag is de zaak nog niet opgelost, zegt u. Want de, de echte daders, die lopen nog vrij rond? Ja, dit is echt het voetvolk. En de enige link die deze groep had met uh, degene van wie ze instructie kregen, die is uh, vermoord uh, al iets eerder. Dus ik, uh, ik, ik heb geen idee hoe de politie nu uh, welke kans de politie maakt om de uiteindelijke opdrachtgevers af te achterhalen. Nee. Kunt u ons nog vertellen wie de vermoedelijke daders zijn, de hoofddaders? Wie zit hierachter? Dat is uiteraard speculatie. Het lijkt een beetje op een soort aanval uit 2008. Toen werd er 9 miljoen dollar buitgemaakt. En toen zat er een tamelijk bondverzameling Oost-Europeanen achter. Uh, Esten, uh, Moldavië, Oekraïne. Um, en ik vermoed dat de hoop mensen de komende dagen gaan beweren dat we het nu weer in die hoek uh, moeten zoeken. En dat zou kunnen, maar daar weten we eigenlijk nog niks van. Ja. Moeten we bang zijn dat het morgen weer gebeurt? Um, nou ja, dit is anders gebeurd. Dus het zal ongetwijfeld in een bepaalde vorm opnieuw gaan gebeuren. Um, uh, maar dat is wel iets wat zich uh, toch uh, niet heel erg veel in Europa zal voordoen... omdat wij van die magneetstrip af zijn. En dat is wel een belangrijk onderdeel om okay. deze aanval te kunnen uitvoeren. Die hebben zij nog. Goed, dank u wel. Michiel van uh, Eten, hoogleraar internetveiligheid aan de TU in Delft... en lid van de Nationale Cybersecurity Raad. Graag gedaan. We gaan door met de krant vanmorgen met Freddy van Tijn. Ook vrouwen met een partner zouden zichzelf moeten kunnen bedruipen, vindt minister Jet Bussemaker. Is het niet voor het geval hun strand, dan wel voor hun zelfontplooiing of voor het moment dat hun partner werkloos raakt? Trouw schrijft over de nota over emancipatie die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tegen Trouw zegt Bussemaker onder meer vrouwen moeten ook af van het eeuwige schuldgevoel over hun gezin. Ze zouden zich eerder schuldig moeten voelen over het feit dat de overheid zoveel in ze heeft geïnvesteerd. De jeugdzorg moet niet bij gemeenten worden ondergebracht. Als dat gebeurt vanaf 2015 zal dat leiden tot meer in plaats van minder fouten. Dat schrijven 18 organisaties van ouders in een brandbrief aan onder meer de politiek, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Organisaties van Jeugdhulp. De Telegraaf voegt daaraan toe dat ook kinderombudsman Dullaard kritisch is over die nieuwe jeugdwet. Ouders van jongeren die naar Syrië trokken voor de gewapende strijd... hebben aangifte gedaan tegen Abu Moussa wegens ronselen. Deze Abu Moussa geeft geen interviews en neemt niet deel aan debatten... maar verweert zich nu op de ultra-orthodoxe islamitische website... dewarenreligie.nl. Trouw citeert hem. Er zijn ruim 100 mensen vertrokken uit Nederland. Minder dan 3 heeft aangifte gedaan. Zal het dan niet zijn, o beste ouders... dat jullie zoon ook vrijwillig is vertrokken, net als die andere 97 procent? En ook schrijft hij, ik denk dat iedereen die helder nadenkt alleen maar lof kan uiten voor deze jongens. Het Rotterdam Erasmus Medisch Centrum helpt China bij het onderzoek naar de nieuwe vogelgriep. Het Nederlands Dagblad schrijft over het H7N9-virus, dat vorige maand 108 Chinezen besmette, van wie er 22 overleden. Doordat China onmiddellijk alle levende dierenmarkten sloot, kwam de ziekte die van pluimvee wordt overgedragen op mensen tot staan. De hoop is dat met de hulp van een groot aantal buitenlandse topinstituten, waaronder dus het Erasmus, nog op tijd een vaccin kan worden ontwikkeld. De Volkskrant signaleert dat steden worstelen met de stedenbanden die ze lang geleden zijn aangegaan met steden in het buitenland. Het idealisme is weggezakt. Als voorbeeld noemt de krant Ede, dat morgen de band met zijn Tsjechische broederstad verbreekt. Steden hebben liever hippe metropolen als vriend. Ook Utrecht bijvoorbeeld sloot onlangs vriendschap met de Amerikaanse stad Portland. Die wordt dan hip genoemd en beëindigde de band met Brno in Tsjechië. En in Duitsland doen politici er nog steeds goed aan zich verre te houden van het T-woord. De tempo oftewel de snelheidsbeperking. De Volkskrant schrijft dat voor de Duitsers het onbeperkt over de racen is, wat wapenbezit is voor Amerikanen, een verankerd grondrecht. De voorzitter van de SPD noemde een wettelijke snelheidsbeperking deze week zinvol. Het aantal verkeersslachtoffers zouden door teruglopen, zei hij. En ook was het beter voor het milieu. Dat kwam hem op een hoop kritiek te staan, zelfs van zijn eigen partij. Zijn baas, de SPD-kandidaat voor het bondskanselierschap, vond, dat, vond ook, net als alle anderen, dat dit niet de juiste tijd is om dit debat te voeren. In september zijn namelijk in Duitsland bondstagsverkiezingen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Springsteen met Badlands. Pakistan gaat naar de stembus morgen. Het is de apotheose van een roerige campagne van enthousiasme en aanslagen. Tot hoe dan ook een spannende dag. Niet alleen is de vraag wie er gaat winnen... ook is het afwachten of de Taliban de verkiezingsdag verstoren. In Den Haag zit jurist en publicist Naeemah Tahir... en in het Belgische Belcelen zit cultuurfilosoof Mark Kolpaard. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Koolpaart, we gaan met u beginnen. Wat voor verkiezingen worden dit? Hoe zou u ze typeren? Uh, ik zou ze typeren als een, een spel van verkiezingen. <kacht> eigenlijk is het, uh, het is democratisch, maar bij, op voorhand is gemaakt dat er maar drie partijen uh, niet kunnen meedoen. De uh, seculiere partijen zijn eigenlijk buitenspel gezet door de Taliban en hebben eigenlijk weinig kansen gehad om uh, campagnes te voeren. En dus ja, wat is dan voor een verkiezing? Een verkiezing van, zou kunnen zeggen, van de jeugd, dat is wel waar. Van grote veranderingen die men hoopt. Maar eigenlijk is het een, een, een toegelaten spel, naar mijn oordeel, binnen een heel groot uh, geopolitiek gebeuren. Ja, er zijn drie partijen goedgekeurd, zeg maar, en, en die mogen het met z'n drieën uitvechten. En dat gaat dan wel eerlijk, of wordt er ook nog weer gefraudeerd, vermoedt u? Uh, deze keer is er toch een, een, een goed controleapparaat opgezet. Uh, het is ook de eerste keer dat een, een, een regering eigenlijk zijn tijd volmaakt... en dat het dan doorgegeven wordt aan de volgende. Er zijn ook 120 uh, observatoren of controleurs... Uh, hoe kun je het noemen, vanuit Europa en ook nog uit andere gebieden. Dus het, het kan wel uh, goed verlopen. Maar de vraag zal zijn, durven de mensen komen? Zal de Taliban de verkiezingen boycotten of verder verstoren door geweld. Dat hebben ze aangekondigd naar de PPP toe... en naar de, uh, de Awami Party toe. Hmm. En ook naar MQM. Dus dat zijn die drie die eigenlijk circulair zijn... en aan wie ze gezegd hebben dat ze eigenlijk ja, de partijen van de goddelozen zijn. Oké, okay, want die partijen, daar kan je wel op stemmen als je wil. Ja, ja, natuurlijk. Maar die partijen hebben eigenlijk niet kunnen, zoals ik al zei, uh, campagne voeren. Nee, precies, die, die is het uh, heel lastig. gemaakt. Mevrouw Tahir, u heeft de campagne ook voor een deel gevolgd. Ja, klopt. Hoe, hoe vrij was het? Wat konden ze doen en wat niet? Nou ja, de partijen die uh, door de taliban worden bedreigd... die hebben veel minder op straat uh, campagne kunnen voeren... veel minder bijeenkomsten kunnen volgen. Heel veel bijeenkomsten zijn ook geannuleerd die aangekondigd waren. Maar ze hebben wel de social media tot hun beschikking. En er zijn heel veel uh, televisietalkshows in Pakistan. Er zijn heel veel kanalen tegenwoordig. Dus die hebben ruimschoots ook aandacht gekregen... via de televisiemedia en via eigen uh, social media. Dus, en ook videoboodschappen worden veel, veel eh, gezonden aan mensen. Dus op zo'n manier hebben ze zich wel kenbaar gemaakt. En, uh, en is daar veel moed voor nodig om, om in een talkshow te gaan zitten als je weet dat de Taliban het niet op je gemunt heeft? Absoluut. Ik denk dat in Pakistan überhaupt veel moed voor nodig is om, om wat dan ook te doen, om elk publieke activiteit als politicus tegenwoordig uh, te ondernemen. En dat, is, dat geldt eigenlijk niet alleen voor de partijen die meneer Kolpaert net noemde die, die bedreigd worden door de Taliban, maar eigenlijk door iedereen. He, iedereen vreest voor zijn leven, iedereen het risico met zijn leven als hij uh, politiek bedrijft in Pakistan. Of het nou de Taliban is of ja, de zittende machtige elite... die ja, ook eigenlijk geen echte verandering wil. Dus het is gewoon een risicovolle business. Ja. En, ja. Er zijn meer dan honderd doden gevallen tijdens de campagne. En, en bij welke partijen vieren die het meest of was dat ook overal? Uh, die vielen het meest bij de partijen die net genoemd zijn. Dus de de pie -pie -pie -pie seculiere partijen. Ja, de seculiere partijen, inderdaad. En dan uh, zijn er natuurlijk ook wat uh, burgerslachtoffers. Want het zijn ook soms uh, zelfmoordaanslagen geweest die, uh, die gepleegd werden. En daar vallen natuurlijk ook burgerslachtoffers bij. Maar met name dus bij, um, uh, bij de seculiere partijen. Ja. Meneer Koolpaard, de, de, wat zijn de drie belangrijkste kandidaten bij de verkiezingen morgen? Ja, de eerste die zal genoemd worden is Imran uh, Imelengha natuurlijk. Hè, omdat hij een beetje de, de, de persoon is die gewild is door de jeugd. Uh, die flamboyant is. Die ook uh, zelf zich nog niet heeft verbrand aan de macht. Bij wijze van sprekende vorige regeringen. Maar die toch een beetje uh, out of the blue komt uh, optreden. Want hij is toch al een hele tijd bezig. Maar nu lijkt hij de, de wind in de zeilen te hebben. Ja, en de andere en, twee? En de andere is Nawaz Sharif, de man van PMLNE. En van de partij die in feite, de moslimpartij Partij, Muslim League, die, die, die een heel lange carrière al heeft, maar die ook... Ja, een, nu genoemd wordt als de grote kandidaat, waarschijnlijk zal hij ook wel winnen, maar toch heel sterk aanleunt bij extreem rechtse, uh, fundamentalistische religieuze partijen. Heeft hij de stem van de Taliban, kan je dat zeggen? Hij heeft de stem van de Taliban, ja. Maar hij zal natuurlijk ook wel, dat is dan het positieve misschien, zich ook wel uh, kunnen optreden stilaan tegenover het leger, omdat hij het leger natuurlijk niet graag heeft, omdat die koe is gepleegd, Hmm. toen hij aan de macht was in 1999. Okay. En dan hebben we nog een derde grote kandidaat, en dat is? Uh, nou ja, dat is van de PPP, hè? dat is dus van de PPP, uh, Zardari's ja, partij. Voilà. Maar Zardari's partij zelf, ja, Zardari is, is niet de man die het moet gaan doen... Zijn zoon zal het ook nog niet gaan doen. Dus het is een beetje kijken wat met de VPP gaat gebeuren. Want die zal waarschijnlijk wel, toch wel uh, minder stemmen krijgen. Ja. Maar ze zullen moeten in coalitie gaan. Oké, okay, want alleen gaan ze het niet redden. Mevrouw, hier even inzoomen op die uh, Imram Khan. Wat is het voor een man? Nou ja, hij is een nationale held. Toen ik in Pakistan woonde in de jaren 80... was hij toen ook een nationaal held. Het is een, uh, een toptalent in, in cricket op zijn vakgebied. En hij heeft uh, een wereldkampioenschap gewonnen voor Pakistan. Dus hij werd uh, ja, eerverkant. Vol, uh, beschouwd door, door eigenlijk de hele wereld van cricketspelers. Hij is na zijn cricketcarrière uh, niet uh, uh, ja, lui gaan achterover hangen... maar hij heeft zich um, opgeworpen als filantroop van Pakistan. Hij heeft het eerste kankerziekenhuis opgericht in Pakistan... door middel van donatiegelden. En daarna heeft hij zich in de politiek be bewogen. En hij doet het al 17 jaar. En hij doet het met één zetel in het parlement. Dus nou. hij had heel weinig um, uh, uh, kiezers, um, heel weinig stemmen. En toch bleef hij standvastig volhouden. Hij is voor rechtvaardigheid. Hij wil dat de corrupte elite wordt aangepakt. Hij wil dat komt. Maar wat maakt dan komt. dat hij nu ineens toch zo'n serieuze kandidaat is geworden? Als hij al jarenlang meedoet en altijd maar één zetel had? Ja, dat is het hele verrassende, ook voor mij. Ik denk dat hij gewoon een hele goede campagne heeft gevoerd. Maar dat hij toch ook de jongeren aanspreekt. Er zijn uh, heel veel jongeren in Pakistan die in hem een kans zien... om ook hun kansen waar te maken op een baan, op emancipatie... op uh, een stukje van, uh, van de rijkdom die Pakistan heeft die geconcentreerd is bij een hele kleine elite. Daar willen zij deel van uitmaken. En Imran Khan heeft ook moedige uitspraken. Hij wil ook bijvoorbeeld dat de uh, drone-attacks... dus de onbemande vliegtuigen die op Pakistan bombarderen, van Amerikaanse zijde, dat die stoppen. En dat is een sentiment die enorm leeft in Pakistan. Maar staat hij daar alleen in of willen de anderen dat ook? Um, anderen willen dat natuurlijk ook. Maar um, hij is daar naar mijn smaak het meest felle in. Hij wil ook, als hij uh, wint straks en in het parlement komt... Wil... Wil hij dat als eerste uh, zeg maar aanpakken, en daarnaast heeft hij ook gezegd: Kijk, je kan de, je moet de taliban natuurlijk aanpakken, maar je kunt ze niet bombarderen. Hè? Elke keer als je iemand uh, vermoordt van de taliban, creëer je veel meer extremisten. Dus je moet met ze aan tafel zitten. Dat is een controversiële uitspraak, voor het Westen zeker, maar voor veel Pakistani verwoord hij precies. Uh, wat, zij, wat zij ook denken. Ja, en dat maakt hem ook voor de Taliban enigszins acceptabel? Ik denk het wel. Hij heeft ook de Taliban-aanslagen niet expliciet veroordeeld. Nou, dat is ook natuurlijk een beetje dubieus, maar dat doet hij omdat hij, uh, ja, hij wil natuurlijk zijn veiligheid ook niet riskeren. Uh, dus zij laten hem in, in ieder geval met rust. Ja, uh, meneer Koophaart, uh, die, die Amerikaanse aanwezigheid daar speelt hij een grote rol in de campagne? Ja, in de campagne zelf. Uh, de, het. De kwaadheid op Amerika is natuurlijk, wat Nijmata hier zegt, bijzonder groot. Maar is het ook echt beu om telkens zo die drones over zich heen te krijgen, de onbemande vliegtuigen. Uh, maar het is al lang bezig. Ook die, die, dat sentiment tegenover het Westen en Amerika wordt door alle partijen in feite wel mee. Uh, gesteund, zal ik zeggen. Hmm. Maar ik denk dat ook die, wat hij moet gaan doen, in Blankan, zelfs als hij wint, is met Amerika gaan spreken. Hij zal dat niet kunnen blijven volhouden van te zeggen uh, ja, we gaan ze buiten jagen of uh, we gaan onze relaties veranderen. Ik, de context van heel dit gebeuren is zo dat Amerika stevast de belangrijkste het belangrijkste blok blijft met het Westen... dat uh, heel uh, Saudi-Arabië, uh, de, de context met Iran, zelfs China... de, de geopolitiek ter plaatse, het leger... Uh, dat zijn eigenlijk de grote factoren en de grote spelers die niet genoemd worden in dit uh, debat. Ja. Maar mevrouw Tahir, ook als uh, een van deze partijen wint, dan gaan de Amerikanen worden dan weggestuurd? Of zou, gaat, ziet u dat nee, niet nee. gebeuren? Nou, ik zie dat niet gebeuren. Kijk, nee, dus nee. ze zullen. Ik denk wel dat uh, er iets moet gebeuren aan die drone-attacks. Maar ik denk dat Amerikanen nodig zijn ook om bijvoorbeeld Pakistan te helpen uh, die armoede te helpen. Er is een enorme armoede in Pakistan. Ja, nee, want economisch gaat het niet goed. Hè? Economisch gaat het niet goed. En eigenlijk is economie een van de belangrijkste uh, issues in deze kiezingen voor eigenlijk alle Pakistanen. De, de, de veiligheid is ook een, ook een probleem, maar de economie en de banen... en de hoge inflatie, dat is waar, waar mensen voor stemmen. En om dat aan te pakken, heb je een, een rigoureus beleid nodig... om de herverdeling van de welvaart tot stand te brengen. Dus ja. dat de feodale elite ja. wordt aangepakt. En ja, dat kan Imran Khan niet alleen doen... Uh, en je hebt de steun nodig sowieso van de Amerikanen, van de buitenlandse internationale uh, machten om, uh, om het terrorisme, ja. om, het om die radicalisering aan te pakken. Maar ook inter doen. intern zal dit ook niet alleen kunnen, want meneer Koppert zei net al, er komt waarschijnlijk een coalitie regering. Ja, er komt een coalitie regering. Volgens mij gaat uh, Nawaz Sharif van de Moslimliga Liga winnen. Uh, of misschien, misschien de meeste stemmen halen. Maar ja. ik denk dat Imran Khan zeker een hele grote machtsfactor zal zijn. Die gaat mee. dan meeregeren met die uh, Sharif? Of hij gaat in de oppositie. Maar hij zal wat dan ook in de oppositie of in de regering... een hele goede stem vormen uh, tegen de feodale elite... die corrupt is en die zakkenvullers zijn. En uh, uh, tegen zeg maar, uh, de Amerikaanse aanwezigheid. Dus hij zal een, zijn stem blijven verwoorden. En dat verwoordt wel de stem van okay. de jongeren van Pakistan. Mee eens, meneer Kolpaard? Uh, min of meer. <coughs> ik heb een klein beetje kritiek op Imran gaan of, Ik bedoel, dit, dat heb ik gehoord tenminste. Omdat hij heeft natuurlijk nog nooit in de praktijk iets moeten doen. En hij zal ook niet uh, het systeem van, van Pakistan met 2% van het budget gespendeerd aan gezondheidszorg en aan educatie kunnen rechttrekken. Nee. Uh, hij, hij is ook maar een man hij de de een die goeie, hij gaat wel een goede uitslag maken, denkt u? Ja, ik denk dat hij natuurlijk een goede uitslag gaat maken. En ik denk ook dat het goed is dat dat gebeurt. Okay. Uh, vooral omdat hij, die, u weet, het is misschien nog niet gezegd... dat de, de grote uh, groep kiezers uh, is tussen 18 en 40 jaar... Dat, zijn dus, dat is de jeugd, dat zijn de jonge mensen. En die spreekt hij aan? En die spreekt hij okay. aan. En die jonge mensen hebben geen weet van het verleden, heb ik horen zeggen. Hè? Dus die, die gaan hem niet attackeren, die gaan het niet in vraag stellen. Goed. Cultuurfilosoof Mark Koppaart en Nema Thaïr, jurist en publicist... beide hartelijk dank voor deze informatie. Dank, dank u wel. Completely. Caro Emerald van het tweede album The Shocking Miss Emerald. Vier jaar geleden was Karin van Gorkum op vakantie in Italië. Haar man Rob ging op een middag zwemmen en kwam niet meer terug. Zijn lichaam is niet gevonden. Over welke bureaucratische obstakels er dan ontstaan... stond vanochtend haar verhaal in dagblad Trouw. Karin van Gorkum is hier te gast in het studio. Goedenavond, hartelijk welkom. Okay. Zou u ons willen vertellen wat er gebeurde tijdens die vakantie aan het Gardermeer? Uh, ja, Rob... Uh... Ging uh, naar beneden toe. Wij zaten bovenop de berg. Uh, bovenop. En daar was het druk met toeristen en ja. leuke dingen voor de kinderen. Het gaat er meer. We kennen het allemaal Ja, denk ik. Nou, ja Althans is, velen. Ja, wij gingen, hij ging naar beneden, liep een stukje uh, van de Grote Plaatsen af en zocht een heel klein strandje op. In de weekenden liggen daar altijd Italianen. Door de week juist niet. En dan was hij daar alleen. Dat vond hij heerlijk. Dat als wij daar een weekje waren, ging hij graag daar één of twee keer een middag naartoe. Dat deed hij die middag ook. En uh, nou, veel plezier. Hij ging naar beneden. En om vijf uur ongeveer zou hij naar boven komen. En toen was hij er niet. Dus eerst was ik boos. Ik denk, nou... Zorg nou even dat je weer gezellig ook op tijd terug bent. En dan na een uurtje, nou, na een half uur... werd ik bezorgd en hij reageerde niet op sms'jes. Hm, want er was normaal stipt. Ja, redelijk. Ja, in ieder geval. Ik voelde het meteen niet goed. Um, en ik dacht, wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? Hij komt niet, moet ik nou eens zelf gaan zoeken. Ik ben naar de receptie gegaan en ze hebben in Italië, in die bergen, hebben ze uh, rescue groepen en die zijn er meteen bij gehaald. Die zijn gaan zoeken en hebben s'avonds uh, op een van die strandjes, waarvan ik had uitgelegd, hij ligt daar ergens, ja. hebben ze al zijn spullen gevonden, dus een handdoek, zijn boek, zijn tas. Ja. En niet erop. Nee. En u dacht meteen, dit is niet goed? Ja, meteen. Ja. Nee, och. Ja, nou, eerst hoopte ik nog dat hij in de wandeling van de berg naar boven... dat hij ergens met een gebroken enkel lag. Nou, hoopte ik, maar dat is dan nog een soort overlevingsscenario. Ja. Ja. Maar toen daar dus die spullen lagen en ze hadden die berg al onder... nou, nee, dat nu wist ik meteen, dit is niet goed. Nee, en, en dacht u ook vrij snel van, uh, uh, hij, hij moet uh, uh, overleden zijn? Of, ze, of kwam dat besef pas veel later? Nee, eigenlijk meteen. Ja, ja? Ja. ja. ja. Want wat zei de politie toen u daar naartoe ging? De politie zei, um, ze moeten hem uh, direct vinden of hij moet na vijf dagen boven komen drijven. Als dat niet zo is, dan vinden we hem niet. Dat gebeurt hier vaker. Dat gebeurt hier vaker? Ja, en hoe komt dat? Dat komt omdat het een, de Gardermeer is een groot dal ondergelopen, maar er zijn dus kloven in die bergen en begroeiing. Het is heel erg diep. Dus ze hebben gedoken en ze hebben met sonar ook gezocht. Maar ze kunnen niet overal precies bijkomen. Bovendien staat er een sterke stroming. Dus ze zoeken een stukje van het Gardemeer... daar waar ze de handdoek hebben gevonden. Maar hij kan wel tien kilometer verder liggen. Ja. En dan ligt die klem en dan uh, zeiden ze meteen... Van, nou ze, als u al heeft, komt hij boven. Dat kan over tien jaar gebeuren, dat kan ook nooit gebeuren. Ja. En eigenlijk heeft u vanaf dat eerste moment, niet het allereerste moment... maar vrij snel gedacht van dit, dit was het, hij komt niet meer terug. Ja, ja. en ze en... gaan hem ook niet vinden. Dat is ook een soort overleving, want anders ga je bij ieder telefoontje... van oh, hebben ze hem gevonden. Ik ja, dat, was, dat, dat heeft u besloten in uw hoofd, ja. hij wordt niet gevonden? hij wordt niet gevonden na die vijf dagen. Toen hebben we met de jongens gesproken, Zijn, daar gaan we vanuit. Ja. Hij wordt niet gevonden. Ja. En dat heeft u tot nu toe? Ja, dat tot nu toe klopt dat dus ook. Ja, ja en uh, ja, nu ligt hij daarin, is dat zijn graf. Ja. En is het ook goed. Oké. Okay. Ja. Dan komt u in Nederland ja. en dan moet u hier uh, aan de slag. Ja. Want dan kom je in een soort niemandsland. Aan de ene kant is Rob overleden. Hij werkt niet meer, je krijgt geen loon meer. Aan de andere kant is hij niet gevonden. En leeft hij dus. Dus moet hij... Uh, dus moet ik zijn ziektekostenverzekering door blijven betalen? U, moet zijn, u kunt niet bij de ziektekostenverzekering melden. Hij is er niet meer. Nee, ja, dus, dus dat heb ik wel gedaan. Maar die zeiden van. Nou, komt u dan maar met zo'n overlijdingsbericht. Nou, bewijs maar. Bewijzen, dat die... ja, bewijs ja. maar. Dat, die, nou, dat, dat kan je dus uh, doen via de rechter. En daar gaat een hoop tijd overheen. Daar gaat een hoop tijd, en al die tijd naar... moet je gewoon je premie blijven betalen? Ja, dus ik heb wel gevraagd: dan kan dat stoppen? En. Uh, dat uh, na anderhalf jaar heb ik gezegd: ik stop gewoon. Maar dan krijg je de uh, Nederlandse zorgautoriteit over je heen. Die zegt: uh, na een paar maanden krijg je bericht, krijgt Rob dan bericht. U bent niet verzekerd. Um, wij geven u hiervoor een boete en hebben u alsnog nu weer in de verzekering gegooid. En dan wordt het dus weer duurder. Ja, dan wordt het nog weer duurder. Ja. En ik zat natuurlijk financieel al een beetje klem. Ja, want alles. Ook de hypotheek liep die hypotheek door. De hypotheek liep door, de levensverzekering, alles loopt door. Je hebt door. de levensverzekering, maar die, die wordt betaalt niet uit. Niet, nee, dat, die die niet uit, omdat... want hij is niet dood. Althans? Volgens hun niet. Volgens nee. de, en daarom ga je dan naar een rechtbank. Ja. Om een verklaring te krijgen. van rechtsvermoeden van een overlijden heet dat. Dat heeft u uiteindelijk gekregen? Dat heb ik uiteindelijk gekregen. Hoeveel, hoeveel tijd is daaroverheen gegaan? Nou, dat kan je na een jaar gaan vragen. En dan moet je aannemelijk maken dat hij uh, inderdaad uh, verdronken is. En heb je dan verklaring van de politie nodig of ja, zo? Ja. Van, van de politie in Italië. En. Um, uh, dat vraag je er na een jaar aan. Dan heeft de rechtbank het heel druk. Dan ligt het ongeveer negen maanden, in mijn geval in negen maanden, op de tafel. En dan komt een rechtszaak. Daarna krijgt Rob nog drie maanden de tijd uh, om beroep aan te tekenen. Van, hé, hey, wat, uh, wat jij aan het doen bent, ik leef gewoon, ik zit hier. Ja. Nou, onzinnig. Ja. Daar wacht je dan op. Dan krijg je dat rechtsvermoeden van overlijden. Al, al met al bent u 2,5 jaar? jaar bezig geweest. Ja. En wat, wat heeft dat u gekost? Uh, uiteindelijk gekost heeft het me 17.000 euro... Dus de hypotheek die ja. nooit meer terugbetaald wordt... van alle andere dingen die ik heb betaald... Heb ik, dat krijg je weer terugbetaald. Uiteindelijk maar ik heb 50.000 euro ongeveer... heb ik wel uitgerekend voorgeschoten. Ja, ja, dat is een heleboel je, geld. Die moet je allemaal gewoon doorbetalen? Gewoon doorbetalen ja. Ja, ja. En u kon dat toevallig met hulp van anderen? Ja, zeker met hulp van anderen. Dat maar kon je niet alleen. mensen die dat vast niet kunnen. Nee. En uh, nee. misschien ook wat minder mondig zijn dan ik... want ik ben wel overal achteraan gegaan. Oh, ja. En ik denk... Um, daarom zit ik hier, omdat ik hoop dat er een soort centrale instantie komt waar mensen dan terecht kunnen. Kijk, nu bel ik als Karin van Gorken met een uh, ziektekostenverzekering. Als daar een ombudsman of hoe het mag heten, belt, oh ja. dan luisteren ze misschien wel. Oh ja. Want naar u luisteren, Had u het gevoel dat ze eigenlijk niet naar u luisterden? Nou, sommigen wel en sommigen ook niet. Uh, en als ze niet luisterden, belde ik gewoon nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar dan moet je wel redelijk assertief zijn. Nou, dat ben ik wel gewonnen. Ja, gehoord, zegt u. Ja, ja, dat was ik niet, maar dat, ja. uh, dat wordt, je moet wat. En u zegt, er moet eigenlijk een, een soort meldpunt komen... of ja. een centraal punt waar je je kan melden, dat het goed uitzoekt... Ja. en dat dan namens jou al die acties onderneemt? Nou, bijvoorbeeld. Uh, want je kan uh, namelijk hele nare mensen aan de telefoon krijgen... die niet begrijpen wat er aan de hand is, dat snap ik. Dit is niet iets wat iedere dag voorkomt. Hele nare mensen heeft u ook aan de lijn gehad? Heel veel... Van, heel veel ja, mensen die cursussen moeten hebben eigenlijk. Ja? Ja. Omdat ze absoluut niet snapten wat nee, er aan de hand was? Nee, helemaal niet snapten wat er aan de hand was. Zowel het zo ingewikkeld nou ook weer niet is? Nee, nee, dat denk ik niet. En ik snap ook de reacties van... Uh, oh, we snappen het niet, we bellen u terug. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar uh, ik heb ook mensen aan de telefoon gehad. Dat ging over de bankrekening van Rob, die was geblokkeerd. Uh, en omdat mijn rekening toevallig bij dezelfde bank liep was de mijn ook geblokkeerd. En dan moet je een bewindvoerder hebben. Want ik kan zomaar anders al het geld naar Zuid-Amerika doorsluizen... waarop maar zo zou kunnen zitten. Ja. Dus er moet er een bewindvoerder komen. En die is dan de baas over jouw rekening. En toen wou ik iets vragen over mijn rekening. Ik denk, ja, weer die bewindvoerder lastig te vallen. Dus ik bel de bank. En dan krijg je zo'n meneer aan de telefoon die zegt... van mevrouw, ik weet niet waarom ik durf te bellen... want u staat niet voor niets onder bewind. Hmm. Ja. denk ik, nou... Zo ga je niet met mensen om. Nee. U bent af en toe boos geworden. Ja. ja. ja. ja. En dat heeft uiteindelijk geholpen. Wat was nou, in uw geval? In mijn geval nee. In dit soort gevallen uh, helpt dat uh, dan niet. En of je vraagt dan: Mag ik uw chef? En dan ja. wordt er in ieder geval even geluisterd. Dat is dan fijn. Maar het helpt pas als je dat briefje hebt. Ja. Ja, en die de... heeft u uiteindelijk wel gekregen? Uiteindelijk heb ja. ik dat gekregen. Ja. En u zegt, uh, uw oproep is van uh, bedenk iets, uh, politiek of iemand anders, ja. bedenk iets waardoor in dit soort gevallen, hoeveel gevallen zijn, dat is niet bekend hè, nee. geloof ik. Nee. nee, Hoe vaak het voorkomt? Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen weten. En dat heeft uh, journalist meneer Van Maat ook proberen na te gaan. Dat, daar van zijn trouw, geen cijfers ja. van. Ja. Nee, nee, nee, dus dat zal dan de komende tijd hopelijk uitgezocht worden. Ja, dat Zodat mensen die het vreselijk wat u heeft meegemaakt, namelijk het verliezen van man of vrouw, niet dit ook nog hoeven mee te maken? Nee. En dat instanties ook beter weten dat dit soort gevallen er zijn. En dat je daar iets menselijker mee omgaat. Graag. Karin van Gorcom, hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. uh -huh. Van Jack Johnson, de Hawaïse ex-server. Liedje uit 2005. Waar het gras altijd groener is, zo heet het nieuwe boek van Dolf Jansen... en zijn vriendin Margriet Jeninga. Het gaat over Ierland, waar het gezin een tweede huis heeft... en er een tweede moederland in vindt. Goedenavond, Dolf. hartelijk Een tweede moederland. Ja, mijn moeder komt van de Westkust. Mijn moeder komt uit uh, Keppa. Dat is een heel klein geurigje bij Kilrush. En dat is waar de Shannon, de Atlantische Oceaan, raakt. En daar komt zij vandaan. Dus ik ben een half vier... Maar het is je eerste moeder? Het is mijn eerste moeder, maar uh, vaderland uh, zou niet kloppen... want mijn vader is van Overijssel. Dus het is, het is, het is, het is, het is mijn, mijn moederland, maar het is maar ook mijn tweede land. Dus het is mijn tweede moederland. Ja, de titel klopt gewoon niet, Thijs. <laughs> ja, nou, dat heb ik dan binnen een minuut alweer. Door. Ja, je bent zo scherp. <laughs> Goed, jij wilde daar wel heel graag een huis. Ja... Ja, vroeger dacht ik van, wow, we gingen heel soms naar Ierland, uh, toen ik uh, jong was. Uh, vanaf, één het, keer vanaf je zesde pas Ja, één keer in de drie, vier jaar, want in die tijd gingen mensen niet zomaar naar het buitenland. Later, toen ik wat zelf wat geld had, ging ik geregeld, één keer in de twee, drie jaar, en, en nog steeds. En dus tegenwoordig ook met, met het gezin. Um, en dat huis is eigenlijk gekomen. Er was een moment, uh, ik weet niet hoe lang geleden, tien jaar geleden of zo, dat ik uh, geld verdiend had. En dat niet op een bank wilde hebben staan. En dat klinkt heel raar, maar uh, dat die bank kan je van vertrouwen en toen ik nog wist wel? Niet, ik wist niet dat er een crisis kwam. Maar ik heb wel al mijn geld op tijd eraf gehaald. Ik heb eigenlijk mijn geld niet op een bank laten staan. Maar um, daar heb ik een huis van gekocht. En dat dat in Ierland kon, dat is voor mij als half vier prachtig. Ja, dat was niet toevallig dat je daar een huis nee, kocht. Nee, want uh, het ging ook niet. Mensen zeggen: is het wel een goede belegging? Het is geen belegging, het is een plek. Het is een hele mooie plek. Het is op dat is een, een Schieraarland aan de Zuidwesten westkant. Het is onvindbaar. Het is rustig. Het is Ierland. Het is een hele mooie plek. Uh, onze buurman is een boer. Uh, daar hebben we elke dag contact mee. Uh, op zijn land staat dat huis. We kijken uit over een, een meer, een berg in de verte. Ja. Je zit midden in, in Ierland. Er is niemand. En het is heerlijk. Ja, ja. Je was trouwens te dik toen je zes was. hè? staat een foto van jou toen je zes was. Dat is een heel dik ventje. Best wel dik ventje. Nee, ik denk dat je dan iemand anders gezien moet hebben. Nou, laat ik, zeggen. Ik, ik, had, ik had een beetje dikke, dikke bovenbenen. Nee, ook je buik. Dat meen je niet? Nou ja, ja dikker. Oké, okay, ik, ik was, toen ik zes was, een jongetje van zes, en daarna ben ik gaan afvallen. Oh, dat is pas daarna gekomen. Ja. ja. Daarna ben ik gaan hardlopen en dan blijft er niks van je over. Maar ja, maar we dwalen af. Want jij hebt een huisje in Holland. Maar ja, mensen zeggen natuurlijk altijd van hun eigen huisje dat het, het mooiste huisje is van allemaal. Nou. Ik vind het een prachtige plek. En er zijn prachtige huizen. En je hebt ook mensen die ergens anders zitten. Voor mij was het natuurlijk Ierland. Omdat ik me ook echt een half Ier voel. Um, en ik ook blij ben dat mijn vriendin. Die alle foto's heeft gemaakt. En verhalen heeft geschreven. En interviews heeft gedaan met mensen daar. En zelfs mijn kinderen uh, een stuk hebben geschreven. Dat we allemaal wat met dat land hebben. Ja. Uh, we, we Want komen de die kinderen naar... moesten mee. Nou ja, kijk kinderen moeten natuurlijk op een bepaald leeftijd moeten ze mee. Maar gelukkig vinden ze het leuk. Gelukkig houden ze van die sfeer. Het is vooral de, de sfeer van dat land. Kan het is, je die omschrijven? Uh, ja, het heeft te maken met uh, mensen kennen Ierland natuurlijk van, van, van de muziek en van dat overal muziek is en dat uh, de meeste mensen of heel veel drinken of helemaal niks en dat het heel vaak regent. Nou, veel dingen kloppen wel, maar de sfeer van iemand is een... Het, het, het geeft een bepaalde rust. Je hebt altijd de, de lucht van, van buiten, van, van gras, van heuvels, van, uh, van modder, van de oceaan en de verte. Um, en er is een, een soort van sfeer uh, onder de mensen. Je hoort er heel snel bij. Wij willen er ook bij horen. We zijn niet... Daar doe je ook je best voor. Je, je, ja. je probeert echt... En lukt dat, kom je ertussen? Ja. ja, en het heeft misschien te maken met dat ik makkelijk praat met mensen en dat ze op een paar weten dat ik ook een Ierse roots, et cetera. Maar de man die er voor ons woonde, dat was toevallig een Duitser. Ja, uh, dat ging niet goed, toch? Die waarschuwde jullie. Ja, maar die wilde ook er niet bij horen. Die wilde mopperen op de Ieren, op de schapen, op de schapenpoep, op de, op de regen. Wij willen daar zijn. Wij houden van die mensen van dat land. En van de schapenpoep. En, en uiteindelijk ook van de schapenpoep. Ik train daar en de helft van de tijd word je nat en de andere helft is de zon. Uh, de sfeer is prettig en, en wij willen er ook echt bij horen. Mijn kinderen zijn daar op een moment een week of zes, zeven naar school geweest. In de vakantie of uh, nee, te... gewoon uh, uh, toen ze uh, 8 en 10 waren of zo. Dan mocht Kon je ze mocht gewoon een ze, tijdje alleen, in de school Dan zitten het opeens natuurlijk op, een, op een eerste national school. Dan heb je uh, uh, alle klassen bij elkaar, 40 leerlingen. En dan doe je opeens mee, uh, 6, 7 weken lang. Voor hun heel spannend, maar ja. wel gelukt. Uh, dus wij wilden daarbij horen. Alleen ja, zoals nu, ik toer, ik, ik, ik ben hier in Nederland bezig, dus ik kan er niet heel vaak zijn. Maar die plek is er en, en uh, ik geniet daarvan. Ben je daar gelukkiger dan hier? Nou, ik ben een, geluk, een gelukkig mens. En uh, in Ierland ben ik misschien wat rustiger, omdat ik niet zo heel veel hoef. Daar schrijf ik meer gedichten en liedteksten, waarvan er ook een aantal in het boek terecht zijn gekomen. Maar ik heb het over je, je gemoed. Je zit hier waarschijnlijk ook wel eens teksten te schrijven. Als je daar zit te, teksten te schrijven, ben je dan gelukkiger dan als je hier teksten zit te schrijven? Ja, als ik, als ik daar zit uh, op, op, mijn, op mijn blauwe bankje en het is 17 graden en ik kijk uit over die prachtige plek, ben ik heel gelukkig. Maar gelukkig kan ik ook in Nederland op allerlei plekken gelukkig zijn. Dus dat, dat, dat, dat, uh, dat kan op beide plekken. Wanneer bouw je ervan dat je nou als in Ierland hebt? Eigenlijk niet of nooit. Wil je nou echt één seconde stil? Nou, ik moet soms even ademhalen thuis. <laughs> uh, nee, eigenlijk nooit. Het enige is... Echt het is zeggen niet echt om de hoek, het is vlakbij. Maar je moet toch anderhalf uur vliegen en dan nog een stuk rijden. Nee, ik vind het heerlijk. Ook bijvoorbeeld dat mijn ouders, mijn moeder dus, Iers, is uh, daar geweest zijn. Daar op een bepaald moment een week of twee keer een week hebben gezeten. Dat ik tegen mijn ouders kan zeggen, ga maar naar mijn huis in Ierland. Niet van, kijk mij nou, ik heb een huis. Maar ja, die plek is er. Als mijn broers of een goede vriend daar naartoe wil, dan kan dat. Dat vind ja. ik fantastisch. Ja. Nooit uh, dat je denkt, ik moet er weer naartoe. Ik moet erop nee. gaan knappen, ik want, moet eens schilderen. Nee, want iedereen in mijn omgeving weet... je moet mij niet laten opknappen. Niet laten, <laughs> okay. Zet mij nou dus... op dat bankje met dat blok en dat gedicht... en laat andere mensen schilderen en opknappen. Oh ja. Ergens in het boek zeg je... ik heb eigenlijk een Ierse jeugd in Nederland gehad. Ja, mijn moeder Wat bedoel je daar nou? nou? Mijn moeder heeft wel, wel natuurlijk een groot deel van mijn opvoeding bepaald, als ik die überhaupt gehad heb... heeft zij dat gedaan, want mijn vader was gewoon aan het werk. En ik heb veel iers meegekregen dat ik uiteindelijk... verhalen ben gaan vertellen, uh, liedjes ben gaan schrijven... grappen ben gaan maken, beweer ik ook ergens in het boek... zou heel goed... Door mijn Ierse roots kunnen komen. Ik probeer in het boek. Want om te Want Ieren raken. doen het ook? Ja, Ieren, de, de, ze zeggen in Ierland: de uh, crack was good. Dat is niet de uh, crack. Maar de crack betekent als dus gaelic, dat betekent uh, de sfeer, de lol, het plezier. De muziek is er, de verhalen zijn er. Jij vertelt een verhaal, ik vertel het morgen door en het is een nog veel beter verhaal. Iemand anders maakt dan een liedje dat over. Dat is de cultuur. Dat is de cultuur. En die zit misschien een beetje in mij. En wat we in het boek doen, denk ik, is al die verhalen vertellen. Van onszelf, van mijn familie, van mijn kinderen op school. Maar ook van Johnny, de, de, de buurman, van de parish, waar we onderdeel van uitmaken omdat alles daar in, in, in parochies is ingedeeld. Tussen het dorp en de omgeving. Verhalen kerk, uit de omgeving. Par, parochie is het kerkelijk nog? Uh, ja, kijk in Ierland was natuurlijk op een bepaald moment 98% van de mensen katholiek. En ja. dat is wel minder geworden. Uh, ook door van alles wat er in die kerk gebeurt. Uh, maar het is natuurlijk altijd een katholiek land geweest. En dat land was dus ingedeeld in parishes. Of maar, je dat nou wilde of niet? Ja, daar hoor je gewoon bij. En ja, dat geldt voor jou ook? Uh, ja, maar ik bedoel, je, je hoeft niet naar de kerk. En niemand kijkt erop <laughs> als je niet gaat. Maar ook voor het verleden van Ierland, de Britse overheersing. Mijn opa heeft gestreden tegen de Britten. Nou, dat soort verhalen zit ergens in mij. En ik vind het leuk dat ik daar een heel klein deel van uitmaak. Ja. Waarom, waarom maak je het boek? Het boek is eigenlijk zowel een persoonlijk verhaal van, je zou kunnen zeggen, van ons vier en van nog een paar ja, sterk, mensen. Van, je kinderen is, staan daar uitgebreid ook op de foto in. Mijn kinderen op de foto, dat is, uh, komt bijna nooit voor. Nee. Uh, zeker niet in, in, laten we zeggen, in bladen, omdat ik dat niet wil. Dit uh, willen zij zelf, ze zijn nu wat ouder, vinden ze leuk. Ze hebben er ook in geschreven. Ze ja. hebben alle twee, twee columns geschreven in het. Uh, uh, dus het is, ook, uh, het is ook hun boek. Dus in die zin uh, staan ze er ook uh, op of in. En, uh, en dat ik er op of in staat, ja, dat is onvermijdelijk. Ja, ja. Wat hoop je dat ermee gebeurt? Is het, de, moet iedereen van Ierland gaan houden? Of mogen we dat zelf weten? Of? Is zeker dat laatste, dat moet je zelf weten. Het is wel een boek, als Ierland je op of andere manier raakt... of je denkt van, goh, ik ben benieuwd of ik zou zo graag een keer naartoe willen... of je bent er geweest, jij hebt wat met dat land... is dit misschien wel ons persoonlijke verhaal... maar het is een mooi boek over Ierland. De met foto's mooie foto's ook, ja. Helaas op de radio zien we daar helemaal niks van... maar het, is, het zijn prachtige foto's. Elk hoofdstuk heeft een eigen stijl. Het is een beetje scrapbook-achtig. Uh, verhalen over Ierland van nu en wat ik zei... mijn familieverhalen van vroeger. Ja. En ik denk. Dat je een heel klein beetje van Ierland gaat houden. En, en misschien ook nog wel een klein beetje van mij. Maar die kans is veel kleiner. <laughs> ja, die die kan, is, die eindeloos veel kleiner. Veel veel kleiner. Ja, um, voor de liefhebber dus uh, vanaf vandaag in de winkel. Ja, ja, het, het ligt nu een grote stapels al. Ja. Denk ik, weet ik niet. Wanneer ga je er weer heen? Ik heb er net vandaan. Ik ben nu aan het toeren en, en uh, ik hoop van de zomer uh, er wel weer een paar weken te zijn. En want dan, dan het, ga je ook uh, wel eens voor een weekendje of is dat nee, kort? Nee, nee. Je want moet echt een week ja, of gaan. ik ben gaan. natuurlijk weer met duurzaamheid bezig en ik wil niet heen en weer vliegen oh, nee, en zo. Dus heb je boompje dan weer, planten daar. Boompje planten nou, te staan. Echt, als je daar. Het is echt als je een stok in de grond steekt, dan heb je een dag later een boom. Dat gaat heel snel. En wij volgen ons nog af, wil je daar ook begraaf worden? Is dat een vraag die binnen de redactie uh, ja, echt aan leeft, de orde is ja. geweest? Uh, ik heb er niet over nagedacht, maar het is wel als je dan toch begraven moet worden. dan, maar daar. dan daar uitzicht op dat land de Atlantische Oceaan. Wow. Oké. Okay. Dolf Jansen en Margriet Jeninga, waar het gras altijd groener is. Dankjewel. Hoi. Het is vijf voor twaalf. It is the most celebrated aircraft on earth. It's mission: to transport and protect the president of the United States. Air Force One. de Air Force One, het vliegtuig van de president van de Verenigde Staten. Een van de oudere modellen ervan wordt nu op een veiling in de verkoop aangeboden. Goedenavond, vliegtuigexpert Harry Horlings. Ook oh, goedenavond. Het is een DC-9 met erop heel grote tekst United States of America. En als ja? ik het goed begrepen heb, kan ik gaan bieden. Ja, dat zeker. We moeten wel een gevulde portemonnee meenemen. 50.000 euro is de inzet. Maar wie weet. Maar dat is voor een vliegtuig niet veel, toch? Nee, dat is echt weinig. Maar... Het vliegtuig heeft ook al enige tijd niet gevlogen. <laughs> en heeft waarschijnlijk toch wel wat onderhoud nodig. Voordat het weer mag vliegen. Want hoe oud is deze? Ik denk dat hij meer dan. bijna 40 jaar oud is. Ja. Oké, okay, en, en, en uh, 50.000 euro. En hoeveel moet je dan gebruiken om op te knappen? Ja, het is heel moeilijk te zeggen wat de toestand is. Als hij niet zo heel veel is gebruikt. dat wil zeggen niet zoveel vlieguren heeft gemaakt. En dat verwacht ik eigenlijk, want het is natuurlijk geen commercieel ingezet vliegtuig geweest. Dan is het misschien wel niet zo heel erg kostbaar. Dan zou we er wel, wel mee kunnen gatten. vallen. Ja, en ik moet waarschijnlijk een vliegbuffet hebben, of niet? Ja, maar ja. dat mag zelfs een buffet als privévlieger zijn. U hoeft niet uh, een heel erg duur buffet te hebben. Maar als u dat heeft, dan moet u wel worden opgebreid voor deze DZ9. En u mag geen uh, commerciële vluchten maken. U mag dus niet betaald worden voor die vlucht, maar okay. u mag vrienden meenemen. Ja precies, En ik mag gewoon met vrienden en kennissen dan met de Air Force One gaan vliegen. Dat er, is, er is niemand die daar bezwaar tegen maakt. Nee hoor, dat mag. Maar, dat is nog wel een voorwaarde. Het vliegtuig moet wel een bewijs van luchtwaardigheid hebben. En dat krijgt het vliegtuig weer zodra het is onderhouden. Volgens de normen die daarvoor zijn. En dat moet ook voorzien zijn van een nieuw bewijs van inschrijving. Heet dat, dus het kentekenbewijs van een vliegtuig. En er komt dan, als u in Nederland woont, een PH-nummer op aan de zijkant. Dat kent u wel van een ander vliegtuig. ja. En als dat erop zit, en in BVL een bewijs van luchtvaardigheid, de en degene die, of de twee mensen, want er zijn twee vliegers voor nodig, die een bewijs van bevoegdheid hebben, een vliegbewijs, dan mag je in de gang met de vliegtuig. Ja, dan kan je gewoon beginnen. En dan blijft er ja. ook gewoon opstaan United States of America uh, Ik weet het niet helemaal zeker of die titel of die naam beschermd is. Maar ja, zo wordt die verkocht blijkbaar. Het is er niet afgehaald. Dus, en, en wie doet dat? Wie verkoopt zoiets? Is dat de regering daar? Hebben ze geld nodig? <coughs> Ja, ik heb begrepen dat het vliegtuig al 14 jaar aan de grond staat in een, opslag, een opslagterrein in Arizona, waar het lekker heet is, waar ze dus niet oud worden, die vliegtuigen. En daar staat hij gewoon te wachten en ze hebben er waarschijnlijk geen gebruik meer voor, dus uh, nou gaat hij de verkoop. Ja, wat zou u bieden? Nou, ikzelf denk ik maar niet. <laughs> Want uh, dit zal een kostbare zaak worden. Ja, precies, je bent er niet met ja. 50.000 euro, het wordt echt wel duurder. Nee, nee, nee, dat ga ik niet doen. Nee, oké. Okay. Nee. Nou goed, we weten er iets meer van. Harry Horlink, hartelijk dank. Graag en daarmee zijn we aan het eind van uh, Met het Oog op Morgen. Zometeen uh, Casa Luna, daarin is Lisbeth Glas uh, gast van Stap Verder. Wij hopen er morgen weer te zijn, dan zit hier Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte een een im U hoort het: het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Wat weten politici, cabaretiers, wetenschappers en bekende bloggers van geschiedenis? Kennen Liesbeth van Tongeren, Sanne Malus de Vries, Midas Dekkers en Jochem van den Berg hun jaartallen? En kunnen ze winnen van amateurhistorici? Morgen zullen we het zien. Dan is het tijd voor de grote geschiedenisquiz van de NTR en de VPRO. Morgenavond om tien voor half negen op Nederland 2. De mooiste vogels van Nederland ontdekken? Van 4 tot 12 mei is de Nationale Vogelweek van Sovon en Vogelbescherming Nederland.